Alle politieke peilingen hebben een foutmarge van zeker twee zetels naar boven of naar beneden. De politie in Griekenland doet onderzoek naar een actie van de extreemrechtse partij Gouden Dageraad. In een voorstad van Athene vielen vrijdag zo'n dertig aanhangers in uniform buitenlandse straatverkopers lastig. Ze vroegen hen om hun papieren en vernielden kraampjes en handelswaar. Er waren ook twee parlementsleden van Gouden Dageraad bij betrokken partij heeft zelf beelden van de actie verspreid. Op die beelden is te zien dat autochtone Grieken niet worden lastiggevallen. Omstanders wilden of durften niet in te grijpen. De Nederlandse ploeg heeft op de Paralympische Spelen 39 medailles gewonnen. In Londen werd 10 keer goud, 10 keer zilver en 19 keer brons gewonnen. komende dag, tijdens de laatste dag van de Spelen, komen er geen Nederlanders meer in actie. Vier jaar geleden in Peking won Nederland 22 medailles. De organisatie van de US Open heeft het programma aangepast vanwege noodweer in New York. De halve finale bij de mannen tussen de Servische titelverdediger Djokovic en de Spanjaard Ferrer werd de afgelopen dag na één set afgebroken en verplaatst naar komende dag. De finale staat nu voor maandag op het programma. Eerder werd al bekend dat de vrouwenfinale die afgelopen dag zou worden gespeeld wordt verplaatst naar de komende dag. Het weer vannacht op een aantal plaatsen lage bewolking en nevel. Mogelijk in het noorden mist. Overdag veel zon en zomerswarm Met maxima tussen 24 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. Lust. Zerreira Groenhart. Goedenacht. En welkom bij eigenlijk de meest rare zaterdagavond. Zaterdagnacht van de afgelopen twee jaar. Want ik kan je vertellen, er staat hier van alles op mijn bureau. Er staat een bakje met druiven. Hartstikke lief. Hartstikke lief. Producer Angelique, die zet dat wel vaak neer. Koekjes zie je, krakelingen. Er staat een bak met gefrituurde kip. chic. ja we weten het. En er staat een grote fles champagne. En dat is niet omdat er iemand jarig is. Maar het heeft alles te maken met um, het thema van vannacht. En het heeft alles te maken met dat je op dit moment, het is bijna drie over één, in de nacht, luistert naar de allerlaatste aflevering van Lust. Ik zeg het nog maar even een keer. Je luistert naar de allerlaatste aflevering van Lust. Want dit programma gaat stoppen. Vanaf volgende week is hier een prachtig programma gepresenteerd door mijn collega Filemon. En dit is De Laatste Lust. En dat heeft te maken met het feit dat ik wegga bij BNN. En dat was al een tijdje bekend. Maar nu dat we in één keer hier zitten, Angelique, is het toch wel heel officieel. Ja. Weg bij BNN, lust stopt. Het voelt een beetje als het einde van de wereld. Een beetje wel, ja. <laughs> maar toch is het thema van vannacht nieuwe avonturen aangaan. Want dat is wat ik ga doen. Na vijf en een half prachtige jaren bij BNM... ga ik een nieuw avontuur aan. Een nieuw media-avontuur. Ik ga mijn vleugels uitslaan. En daarom moet ik mijn geliefde radioshow... Ja, moet ik. Daar, ja, om ja. iets nieuws te gaan doen... moet je iets ouds durven loslaten. En daarom is dit, dit dus de laatste aflevering. Lust. Ja. Maar het wordt een feestje. Want ik zei al, er ligt hier, er staat hier een fles champagne... En we gaan niet een afscheid gaan we, gaan we bespreken, maar we gaan vieren dat er nieuwe dingen aankomen. Volgende week een nieuwe show waar je naar kunt luisteren. De Wereld van Filemon wordt dat, Het wordt een fantastische show. Ik ga nieuwe dingen doen, Angelique, jij gaat allerlei nieuwe mm -hmm. dingen doen. Kortom, het wordt een show vol nieuwe avonturen, want dat is eigenlijk wat we vannacht vieren. En Angelique, ik moet aan jou vragen of je de fles champagne voor ons ja, open kan doen. Ik heb een beetje opengemaakt, ik ben hier niet goed in, maar ik ga... Oh. Kijk, kijk. Even wat maandag. Ah, dat is hem. Dat is hem. Ik wil met jou proosten, met jou lieve luisteraar. Twee jaar lang zat je, nou ja, misschien niet elke zaterdagnacht, maar toch wel veel zaterdagnachten zat je voor de radio, misschien in de auto, misschien thuis op de bank of liggend in bed, en spraken wij over alles wat met liefde, seks en relaties te maken had. En wat een mooie tijd was het. Wat hebben we veel mooie dingen besproken. En wat gaan we vanavond veel mooie dingen bespreken? Want we gaan het hebben over nieuwe avonturen aangaan. In het leven, maar ook in de liefde en misschien wel tussen de lakens. Ja. Maar om de show echt te beginnen, ga ik even met je proosten. Heb jij voor ons de glaasjes? Pak er thuis ook een glaasje bij. Het mag ook een kopje thee zijn, maar het mag ook een stevige borrel zijn. Wij proosten op de allerlaatste show van Lust. Met, met plastic bekertjes. Plastic bekertjes, we doen wel chic. Hartstikke veel budget ja. hier bij Radio 1. Plastic Bekers. Proost. Op een nieuw begin. Op een Op een nieuw nieuw begin. begin. Ja. absoluut. En we gaan praten over avonturen. Dus heb jij een avontuur? Een liefdesavontuur wat je met ons wilt delen? Heb je een nieuwe liefde in je leven? Of heb je een nieuwe manier gevonden om een oude liefde een nieuw leven in te blazen? Ik hoor het ontzettend graag van je. Avonturen. Avonturen in de liefde. 0800-1121. 0800-1121. Je mag ook mailen. Dan naar lust.bn.nl en dan Angelique. Jij bent onze producer, mm -hmm. eigenlijk uh, de krachtige vrouw achter deze show, en uh, verantwoordelijk voor de muziek. Je bent een echte muziekliefhebber. Yeah. Je hebt gekozen voor als allereerste plaat in deze laatste show voor Jill Scott. Ja, yeah. met het nummer Golden, zij omschrijft daar zo mooi dat, dat het leven ja goud is. En dat je van elk moment moet genieten en van elke, ja, elke situatie moet genieten. En ik dacht, dat is passend voor het nieuw begin waar wij, dat wij tegemoet gaan. Ja, de nieuwe avonturen. Ja. Geniet met ons mee. Tot vier uur vannacht praten we over nieuwe avonturen in de allerlaatste lust. Vertel je verhaal. 0801121 121 Beginnen we met Jill Scott. Hoe is er, uh, Hier hey. is Anne. En... Ja. ja, Patrick van de Overnachting hey. en natuurlijk ook de voorzitter. We willen je <lacht> heel veel succes wensen met alles wat je gaat doen, echt maar heel veel, echt heel veel. Vooral ook bedanken. Ik wil je persoonlijk bedanken, want mijn toch wel radiocarrière begon bij Lus. Oh, met is jou elke nacht heel veel meegemaakt. Patrick luisterde altijd met plezier. Sterker nog, ik heb er heel veel van geleerd. <lacht> Goed. We hebben het nu over lust, maar ja, je hebt natuurlijk heel veel betekend voor BNN. Je hebt veel programma's gepresenteerd. En uh, ja, ik wens je ook zeker het allerbeste. En ik wil nog speciaal benoemen en je vooral bedanken... voor het hoogtepunt toch wel tot nu toe in mijn radiocarrière. En dat was dat ik in latex gehuld op Wasteland mocht komen. En mm -hmm. ik weet dat uh, jij altijd graag naar mijn verhalen luistert... omdat je vindt dat ik een soort soapleven heb... waarin ik heel veel rare dingen meemaak... met vooral het onderwerp lust, liefde, relaties en seks. Maar zoiets was daar... zoiets... Nou, ja, hier stond ik zelfs versteld van. Het was een onuitwisbare indruk die je hebt achtergelaten. Dankjewel, heel veel succes. En uh, we zien je op je bruiloft. Dat Sowieso, tot snel. Doei, dankjewel. Oh, wat leuk. Oh, Angus ik wist helemaal niet. Dit heb jij hey. natuurlijk weer allemaal geregeld. Ja. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. Patrick en Anne, jullie, dankjewel. Oh, dit vind ik. Oh, ik ben helemaal in de stemming. Oh, ik ga nu snel champagne drinken. Oh. Proost. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm so Vanaf het allereerste moment dat ik hoorde dat ik zaterdagnacht... tussen 1 en 4 mocht gaan praten over liefde, seks en relaties... dacht ik, weet je, de show is een, een succes. Succes, succes. De show is geslaagd als we veel van onszelf durven te laten zien. Als ik veel van mezelf durf te laten zien. Als de mensen die bellen veel van zichzelf durven te laten zien. Als we open en eerlijk met elkaar kunnen praten over liefde, over seks en over relaties. En dat heb ik geprobeerd, zo open en zo eerlijk mogelijk te zijn. Hetzelfde geldt voor Angelique, producer die net hoorde... en eigenlijk iedereen die belde. Maar er was een groep die mogelijk nog opener en nog eerlijker was... en zonder enige schroom al hun prachtige verhalen op tafel durfde te gooien. Elke week deden ze dat in Boyd's bar. Ik heb het over, het zijn toch inmiddels wel uh, nou ja, de helden van lust... De bekende held, van lust. Ik heb het over Leslie. Ik heb het over Olaf, die je vaak voorbij hoorde komen. Arco, Edwin, Fleur. Kortom, onze vrienden in Boys Bar praten over lust en nieuwe avonturen. En ook wat oude avonturen. Boys Bar. Boys Bar. heel veel avonturen beleefd, maar als we het over seks hebben valt het allemaal wel mee. Nou sorry, maar je hebt hier de afgelopen anderhalf jaar <laughs> Ja, niet, je er meest... wat ik nog niet verteld heb. Ik bedoel, ja. Maar er zijn helemaal nieuwe uh, luisteraars. Dus doe even uit die uit die ontzettende rucarussel van al die luisteraars even je geilste avontuur. Um, nee. Jullie hebben. Er, ik weet zeker dat Edwin en Olaf veel meer avontuurtjes hebben dan ons, want is gewoon. Ik vind alleen Grindr al zo'n avontuur. Dat is geen avontuur. Het ja, is gewoon een telefoonboek. Heteroos. Ja, maar ik gewoon het idee... Laatst had ook een, een homo vriend van mij voor het eerst grinder gedaan. En die was ook helemaal... Uh... <laughs> ik weet niet wat het is. Grindr? Dat is, oh. dat is zeg maar een soort dating... App op je, oh, op je telefoon. Is, oh, oh ja. ja, maar echt gewoon seks. En dan, dan je naar Olaf, van, of zo. Ja, maar dat je in de trein zit en dat je gewoon kan kijken. Oh, in die andere coupé zit nu iemand over gaan chatten. En ja. als je de trein uitstapt, heb je seks. Nou ja, ja. ja, ja als dat je dat de trein uitstapt, als je de trein uitstapt. Als je in de Misschien de in de trein. Zit, de trein hè, oh. zijn er zijn gewoon toiletten hoor. Ja, ja daarom, maar er is nu ook een hetero-grinder. Ja, ja, maar ik weet niet of ja. dat. Maar dat, dat concept vind ik al zo'n avontuur. Ja. Wat ik zelf misschien niet zou doen. Want dan krijg je toch weer allemaal alleen maar van die trieste gasten die willen neuken. En nee, nee. Dan, ja, op, op, nee, bij, ook... ons is het, uh, bij ons is het anders. Ja, bij ons willen ze allemaal een heel goed. Nee. Ja. ja, maar jullie en willen. En willen ze dat cadeautjes voor je kopen. Voor ja, ben en het is gewoon oké. Okay en ja, dat vind ik. En ik kan ook met dark rooms lijkt me ook fucking geil. Maar ja, eh. Uh, ik ga er als hetero echt niet. Ik heb het een keer geprobeerd, toen mocht ik er niet in bij de exit. Nou, vond ik het leeg. Ja, ik had het in een darkroom. Ja. <laughs> ja, toen moest je wel oh, op je knieën. Ik ik helemaal terug. Toen was ik al thuis. Toen moest ik terug. En toen ben ik gewoon naar het hokje gegaan. En toen dacht ik, ja, hier stond ik. Oh ja, dan heb ik hier dus mijn broek laten zakken. Even op de grond. Oh ja, daar ligt hij. Echt? <laughs> Jezus. Ja, dat ja. is niet echt een avontuur, maar dat is meer onder het lemma. Geluk bij een ongeluk. Ja. Wat was het ongeluk dan? Dat mijn portemonnee kwijt oh, ja. was. Nou, het enige waar ik heel erg van baal het afgelopen jaar is dat ik er één keer niet ben geweest. En dat Olaf toen <laughs> mijn, mijn favoriete verhaal heeft verteld. Oh ja, wat dan? Nou ja, in te kort, het was een heel. heel je had... Uh, uh, Loveball. Love ball, en, en dat was echt het feest. En mijn vriendje had gezegd, nee, daar ga ik niet naartoe. En ik vond, vond dat echt prima, want wij, wij vochten toen eigenlijk altijd nog. Ja. En uh, ik was mijn heel stel vrienden daar naartoe had wel een slaappil mee, want ik dacht, ja, stel dat ik een pilletje op heb... en ik blijf ergens bitten bij iemand, dan wil ik wel normaal kunnen slapen. Ja. En toen stond hij opeens voor mijn neus... En toen was ik eigenlijk heel erg pissig. En toen zei hij, ja, leuk en dat ik ben. En ik dacht, nee, nee, nee. Zei nou, hij, dus go Ja, go. En toen zei hij ook van, nou, heb je misschien een ecstasy-pilletje voor me? <lacht> ik ik ja hoor. En toen heb ik hem een slaappilletje gegeven. En, uh, <lacht> en uh, toen uh, kwam ik een uur later kwam ik hem tegen. En zei ik, en ga je lekker? Zei hij, ja, ja ik, voel, ik voel eigenlijk niks. Ik denk dat ik zomaar naar huis ga. Ga je mee? Toen zei ik, nee. En die is toen weggegaan. En toen heb ik een hele leuke avond gehad. Beetje is echt... Hij kan er nog boos om worden in terecht. Hij weet het nu wel. <laughs> ah ja, ik heb het hem veel verteld. Ja, tuurlijk. Oh, kan hij, er niet uh, hij kan er ook af, wel een uh, beetje om lachen. Als een boer met kiespijn. En ik ook. Ja. Oh ja, wat een rat goed verhaal. Ja, dat vond ik echt een heel leuk verhaal. Oh, we gaan ze wel missen. Onze openhartigen bij Boyd's Bar. Fantastisch. Maar ze komen nog een paar keer terug. In ook het tweede en het derde uur. Vannacht hebben we het over nieuwe avonturen... Ik ga een nieuw avontuur aan, weg bij BNN, nieuwe dingen doen. Dus je luistert naar de allerlaatste aflevering van Lust. Maar ik wil graag van jou weten, welke nieuwe avonturen ga jij de komende periode aan? Ga je nieuwe avonturen aan? 0800-1121, 0800-1121. Blijf luisteren, want we gaan straks bellen met Kirsten van der Hul. Schrijfster en avonturier Peursang. En zij gaat ons... Een, cursus, een korte cursus, uh, avontuurlijk zijn, gaat ze ons geven. Want ze zegt, het zit in iedereen om avontuurlijk te zijn. Maar met name vrouwen, die kunnen soms wel een handje hulp gebruiken. Dus dat gaan we doen. Maar ook heel, heel veel fijne muziek. Piet Piet Vili en Perquisit, Mystery Repeats. Mystery repeats, life got tricks but it treats too, for my ancestry, yo I see you, y'all live through me, so I'ma live through you, continue this beautiful cycle, history, yo it's fast to enlighten you, how much been decided for you, you don't know, so you just go, as far as you can go, but go slow, Hey, yo, know this, I've noticed, what it is about those licks, separating real from the fake and bogus, sitting at the dock of the bay like Otis, we just slide, through this thing cold live, everything's on me alright, You stay true to the path that's inside Mr. B repeats Mr. B repeats Mr. B repeats Mr. B repeats What if I never went and smoked that first split What if I never gave sin that first kiss What if I never even heard EPMD Would you still notice me?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 repeats Mr. B repeats Naar lust en vannacht hebben we het over het aangaan van nieuwe avonturen, nieuwe avonturen die je gaat beleven of misschien wel zou willen beleven. Angelique, producer van deze show, ja. je zat er net ook even bij en ik denk voordat je weer um, naar de telefoon verdwijnt mm -hmm. om al onze lieve luisteraars te hoort staan, jij gaat natuurlijk ook allemaal nieuwe avonturen aan na het uh, uh, na volgende week. Ja. Wat ga je doen? Ik uh, heb een eigen show op Radio 6, Soul en Jazz kanaal van de publieke omroep. En dat ga ik, uh, daar ga ik meer aandacht aan besteden en daar leuk. ga ik meer doen ook. Wat leuk, ja. En dat is jouw eigen show? Ja, dat is echt mijn eigen show. Daar presenteer ik ook, ik kies de muziek uit en. Uh, het is gewoon erg leuk. Wat heerlijk? Ja, met live optredens ook. Dus het is, het is een gevarieerde show als je van Soul, Jazz, RB. Een beetje de muziek, houdt die, uh, van de muziek houdt die ook bij lust gedraaid wordt. Want ja dat, dat je, plan ik af en toe stiekem wel erin. Ja, dat gooi je zo af en toe zo zijdelings ja. Even wat lekkere soul-en-jazz-platen. Precies. Hey, en wist ja. jij altijd al dat je um, bij de radio wilde werken? Was dat, iets, was dat vanaf jongs af aan een avontuur dat je aan wilde gaan? Of is dat een beetje op je pad gekomen en heb je ontdekt van... hey is, die... is wel op mijn pad gekomen. Ja? Ja. Als kind, als kind wilde ik kinderarts worden... En uh, uiteindelijk kwam ik, uh, dan kreeg ik was ik club DJ, kreeg ik het aanbod om een radioshow te maken op een lokaal station. En van het ene kwam het andere, toen dacht ik van, nou, ik ga hier echt mijn tijd in investeren. Stages gelopen op verschillende plekken en nou, uiteindelijk uh, mijn baan van kunnen maken. Ja, je gaat het doen. Ja. Je gaat het doen. En als we nou heel even stiekem en heel zachtjes praten de toekomst mm -hmm. in kijken. Ja. Je doet dan diepe zucht. Ja. Ik wil sowieso mijn eigen. Ik heb mijn eigen show op Radio 6, maar dat is s'nachts, maandagnacht tussen 1 en 4. Ik wil natuurlijk primetime. En dat, dat, gaat, dat, de dat gaat ook gebeuren. Dat van elke joke. Precies, gaat ook gebeuren. Maar dat, dat is een, een droom. Daar werk je ook. naartoe? Daar werk ik naartoe inderdaad. En uiteindelijk zou ik ook wel meer willen. Ik zou iets uh, met, met kinderradio willen doen. Ik zou uiteindelijk gewoon om mijn 40ste zendermanager willen worden daar. Kijk, dat zijn duidelijke ambities. Ja. En avonturen, die, ga je, nou ja, die moet je aangaan om. Uh, die ambities te bereiken. Ja. Denk je dat iedereen het in zich heeft? Avonturen aangaan, avontuurlijk zijn? Ik denk dat iedereen het wel in zich heeft. Maar heel weinig mensen durven het. Ik heb heel veel vriendinnen, die hebben zoveel dromen... maar die durven pakweg niet dat achterna te gaan. Bang om te falen. Om, ja. Ja. Ik, kan dat, ik kan me dat ergens voorstellen. Want toen ik besloot uh, na vijf en een half jaar dat ik... Uh, misschien een nieuw experiment aan moest gaan... betekende dat wel dat ik BNN... waar ik natuurlijk... 5,5 nou ja, jaar de meest fantastische dingen heb gedaan... en mee mogen maken... dat ik dat los moet laten ja. om iets nieuws te proberen. En toen ik dat zo een beetje in mijn omgeving besprak... toen waren er heel veel mensen die zeiden wat leuk en ga ervoor. Maar er waren ja. ook heel veel mensen die zeiden... zou je dat wel doen ja. en dat is heel spannend en wat als het niet meteen lukt? En je hebt allemaal heel grote ambities, maar wie weet kan dat allemaal niet zo. Ja. Hou maar gewoon vast, blijf gewoon veilig op je plek. En uiteindelijk heb ik er toch voor gekozen. En ik vind het een goede keuze van je. Om de onbekendheid ja. in te gaan, ja. maar ik ga de show wel missen. Ik ook. Heel erg. Ja, heel erg. Maar toch vieren we vannacht het aangaan van nieuwe avonturen. Ja, en we bellen ook wat mensen. Samant heeft net gebeld. Die wil je hartstikke succes wensen. Ja, Hans heeft gebeld, vaste luisteraar van de show. Die gaat ons heel erg missen. Oh, Hans, wel jou ook. Ja, dus, uh, en er komen nog veel meer telefoontjes binnen ook, voor jou. Ja. Je kan natuurlijk altijd bellen 0800-1121, 0800-1121. Vertel me over jouw avonturen. De dingen die je wil beleven, de dingen die je aan wil gaan... Het kan gaan over de liefde, het kan misschien gaan over seks, het kan gaan over relaties. Of misschien is er een ander avontuur waar je echt graag over wil vertellen. Het kan vanavond, het kan vannacht, allemaal. 0800 1121. mag ook gemaild worden. Doe dat naar lust.bnn.nl. Gaan we straks even bellen met onze Wil, hè? Yes. Wil Berghuis. Laatste keer. Laatste keer, Wil Berghuis. Dus maar eerst... Nee, we gaan het nu gewoon bellen. Ja. Ik denk we draaien plannen. Ik ga het nu gewoon bellen. Ik heb de nummer ook klaar. Oké. Okay. Lust, Lust, Lust, Radio 1. Lust, het is een show lust. die in het teken staat van nieuwe avonturen. Dingen die we willen beleven, dingen waarvan we altijd gedroomd hebben. Misschien dingen waar we aan de vooravond van staan. Avontuur. Ik zeg het nog maar een keer. Het is ook een lekker woord. Avontuur. En wat kan ik dan anders dan te bellen met de meest avontuurlijke vrouw van deze show? Wil Berghuis. Wil, Goedenacht al s'nachts. S'nachts ben je op je best, dat weet je. Ja, nou, natuurlijk, ja, ja. Het woord avontuur. Is het woord avontuur iets wat we uh, een beetje zijdelings moeten kennen uit spannende boekjes die we lezen, of is het van groot belang dat uh, het woord en vooral de betekenis van avontuur een plek heeft in ons alledaagse leven? Wat denk jij? Ja, ik denk dat uh, dat ja het varieert natuurlijk per per persoon. Maar het is als je avontuur uitlegt als uh, he, uh, nieuwe dingen en uh, op ontdekkingsreis gaan en um, openstaan voor, uh, voor spannende dingen. En uh, dingen die je nog nooit eerder gedaan hebt. Ja, dan denk ik dat je uh, het leven, ja, als je het heel breed bekijkt, helemaal zo kan zien als één groot avontuur. Want je bent voortdurend bezig met nieuwe dingen, nieuwe ontwikkelingen en en je zet weer nieuwe stappen en en dat doe je in een relatie natuurlijk ook. Het is nooit zo dat een relatie altijd hetzelfde blijft. En uh, jarenlang, sommige mensen zouden dat wel willen, maar uh, jarenlang uh, geen veranderingen, geen nieuwe dingen, uh, geen ontwikkelingen. Ja, dat bestaat bijna niet. Maar het past wel meer bij de een dan bij de ander. De een verlangt er denk ik wel meer naar dan, uh, dan de ander. Ja, Laten we een aantal scenario's omtrent avontuur even doorlopen. En dan begin mm -hmm. ik met een scenario waar jij veel van ziet in je praktijk. Namelijk... Mm -hmm. Twee mensen die al een tijdje samen zijn, elkaar goed kennen, heel erg op hun gemak zijn bij elkaar. Ja. Die behoefte hebben aan wat meer avontuur weer. Ja. Kan zijn ja. tussen de lakens, kan zijn in het, uh, nou ja, in de relatie zelf. Ja, dat kom ja. je veel tegen? Hè? Ja, daar kom ik heel veel tegen. Dus dat, dat, uh, dat dacht ik net ook al. Toen ik zei van ja, voor de ene is dat natuurlijk belangrijker dan voor de ander. En ik kom met name de verschillen. En de verschillen die dan leiden tot wat uh, ja, misverstanden en um, verschillende wensen. Dat kom ik natuurlijk tegen. Hè. Dat de ene het wel, die behoefte wat meer heeft dan de ander. En uh, ja, dat kan wel eens lastig zijn. Van hoe ga je daar dan mee om? Ja. Dat, dat zie ik veel. Wat voor, wat voor avontuur of gewenste avontuur, bijvoorbeeld tussen de lakens, komt er zo voorbij in jouw praktijk? Waar wordt over gesproken als twee partners nou ja, daar wat andere ideeën over hebben? Ja, nou dat, uh, dat varieert natuurlijk enorm, maar de dingen die ik het meeste hoor is um, uh, andere plaatsen om te vrijen. Dus uh, niet altijd maar die geëikte slaapkamer en dat geëikte bed en dat geëikte uh, zelfde tijdstip die zaterdagavond om half elf. Maar uh, <lacht> hè, ook, zo, ook een hele andere plaatsen en hele andere tijden, dat hoor ik heel veel. Uh, variatie, dus uh, uh, niet altijd dezelfde houding, uh, maar ook een keer wat anders proberen. Misschien nog eens wat hulpmiddelen erbij. Uh, elkaar op meer gebieden prikkelen, hè, met, met mooie kleding of lingerie, uh, tot uh, bijvoorbeeld uh, een, een ander erbij halen. Hè, dat, uh, dat hoor ik ook nogals. eens. Maar ja, dan, uh, dan heb je het al wel um, over hele ja, wat vergaande uh, variaties. Ja. Ja, ja, maar nu heb je dan mensen die uh, er bij jou zitten in die kamer. En de ene mm -hmm. die heeft inderdaad gedacht, van goh, laten we het een keer buiten doen ja. met dat en dat hulpstuk. En dan zegt die ander, ja, maar nee. Nee. nee. nee, nee. Dat lijkt me, nou, is wel een ingewikkeld uitgangspunt. Ja, is het ook. En uh, hè, daarom komen ze ook vaak bij mij, van die komen de dingen samen op te lossen. En um, um, ja, dat <lacht> is ook is er dan nog de mogelijkheid uh, om, uh, om naar mij toe te gaan om dit soort verschillen en, en wat soms ontaart in conflicten, uh, om, om die dan op te lossen. Dus um, ja, dan, ik, ik, hoor het, uh, ik hoor het veel en, en daar zit een verschil in dat de een het wel wil en de ander gewoon wat minder behoefte heeft. Ja, en dan moet je opzoeken van, ja, rekening houden met jouw wens, maar hoe zit het met de grens van de ander? En daar ja. moet je ook rekening mee houden. Ja, maar jij helpt mensen daarin dus... Uh... Ja om daar ja. Nou ja, tot iets gezamenlijks uh, toe te komen. Ja, meestal zijn dat compromissen. Ja. En, uh, hè, dus, uh, maar ja, soms is het ook toch wel eens heel goed om het er samen eens over te hebben. Dan hoef je het nog helemaal niet ten uitvoer te brengen. Maar om eens te weten, van, mensen praten er niet zo makkelijk over, hoor. te weten van, goh, wat, wat vindt de ander, wat vindt hij nou leuk? En oh, wist ik helemaal niet dat jij mm. het helemaal niet meer leuk vond na tien jaar. En uh, ik dacht altijd dat je het nog, uh, nog even leuk vond. Ja, ja. Dus uh, en, ja, ik vergelijk het vaak met eten. He, want uh, ook met eten, Ja, daar ga je er ook maar vanuit. uit. hoor die ander die is dol op een gebakken visje op woensdag. <laughs> en, uh, maar ja, die andere denkt misschien van... gadverdamme, er komt zo weer met die vis aan. He, maar als je dat niet aangeeft, dan, ja, dan kan je dat ook niet weten natuurlijk. Nee. Dus, uh, communicatie, communicatie en nog eens communicatie. Dat proberen we natuurlijk ook vannacht in de show en... Uh... Fijn dat jij ons daarbij helpt, Wil. Wil, even een ander avontuur. Want ik heb me een beetje geprobeerd in te leven. En hoewel dit niet gaat over mij... kan ik me ook wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld een gescheiden man... of een gescheiden vrouw bent... Mm -hmm. heb je, nou ja, een scheiding is denk ik altijd heel heftig. Ik heb wel de scheiding van mijn eigen ouders als, als nou ja, wel een heftige tijd ervaren. Mm -hmm. En het lijkt me zo moeilijk om daarna jezelf weer open te stellen voor daten. En misschien wel voor de liefde... Ja, Help ja. je mensen daar ook mee? Ja. Ja hoor, ik kom uh, regelmatig uh, mensen alleen tegen... en die dan hun partner om wat voor reden dan ook zijn verloren. Hè? Of door een scheiding, of door overlijden, of wat dan ook. Heb je ja. een soort gouden regel, uh, Wil... want we gaan het hier natuurlijk vannacht over hebben. We gaan het hebben over het avontuur aangaan. Is er een gouden regel voor die mensen waar we het net over hebben... die er een beetje tegenaan zitten te hikken? Die willen wel weer dingen meemaken in de liefde. Die willen ja. mee, dingen meemaken, avonturen beleven. Die gaan over seks maar die staan nog even voor die drempel. Ja. Is er ja. een gouden regel die we, die we ze kunnen geven, die jij ze kan geven eigenlijk? Nou ja, weet je, ik heb altijd zoiets van, uh, je leeft maar één keer, maar ja, zo sta ik zelf ook in het leven, hoor. En je kunt uh, door alle nare ervaringen kun je in een hoekje zitten en niet meer uit die hoek komen. Uh, dat mag, ja, die keuze kun je maken, maar ik vind hem niet handig. Het leven is kort en je leeft maar één keer. Ja, dus uh, ga voor jezelf na van ja, wat wil ik nou? En een mens is niet geboren om alleen te zijn. Dus uh, um, alsjeblieft, hè, probeer het toch hoe je ook teleurgesteld bent. Ga wel bij jezelf na, eventueel met hulp van... hoe komt het dan dat ik, dat ik steeds teleurgesteld ben? Misschien zijn mijn verwachtingen wel te hoog of wat dan ook. Mm -hmm. en maar ga um, niet in een hoekje verslagen, verbitterd zitten wezen. Daar hebben we allemaal niks aan. Daar word je zelf niet gelukkiger van en je omgeving uiteindelijk ook niet. Dus ik denk wel dat ik, dat ik daar wel voor ben. Ik vind dat een mooi begin van de show wil. En tot vier uur vannacht hebben we allerlei verhalen over mensen die avonturen aangaan, aangingen, aan willen gaan. Dus uh, een bak inspiratie. Komt ik hoop kant het. Op. Ja. Ja. Mogen we jou later in de show weer bellen voor uh, dan onze allerlaatste luisteraarsvraag, lieve Wil? Ja, natuurlijk, natuurlijk. Gaan we nou, doen. Tot zo. Tot straks Wil. Ja, vanavond hebben we het over avonturen en ik denk dat iedereen wel voelt en snapt dat het spannend is om een avontuur aan te gaan. Maar ik wil met jou praten over het avontuur dat je wel aangaat... en het avontuur dat je misschien niet aan durft te gaan. Waar sta je? Waar sta je op het gebied van avonturen? Ben je iemand die veel meemaakt of ben je inderdaad wat bang voor het avontuur? En heb je zoiets van, nou, nou, ik kijk nog even de kat uit de boom. Ik ben gewoon zo benieuwd. Hoe sta jij met de avonturen in je leven... 0800 1121. 0800 1121. Mag ook mailen. Doe dat naar lust at me a second eye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 And you feel like falling down. Vannacht in Lust hebben we het over avontuur. En Rudy, jij dacht. Ik bel even, want ik wil de precieze betekenis van avontuur even uitleggen. Nou, ik wil niet zeggen dat het precies is. Maar ik wil wel zeggen dat het avontuur. betekende dat we vroeger als jonge mensen in 1700 of 1600 bij elkaar zaten. En dan werd verteld over het avonduur. Hetgene het wat je overdag gezien hebt, ja. had, werd een avond verteld. Aha. En dat betekent in de uur van de avond, als de zon onderging, en het vuur aangemaakt werd, avondvuur en eigenlijk avontuur. Het zien van de dag bij het vuur. Wauw. Nee, je dankjewel. dankjewel. Dit zijn dingen waarvoor je kan bellen. We praten vannacht over avontuur. Inderdaad, je mag ook uitleggen dat avontuur afstamt van het avontuur. Het vertellen van wat je overdag meemaakte, maar dan bij het avontuur. Mag allemaal. Je mag ook vertellen welke avonturen je wil aangaan. Avonturen op het gebied van liefde, avonturen op het gebied van seks... Waar ga je voor de komende periode? Of denk je, nou, ik heb al zoveel avonturen meegemaakt de afgelopen tijd. Ik doe het even rustig aan. Ik hoor het graag. Al jouw verhalen mogen naar 0800 -1 -1 -1, als je wilt bellen. 0800 -1 -1 -1. Straks gaan we bellen met Kirsten van der Hul. Columnist van het AD. En vrouwenvertegenwoordiger bij de VN. En zij geeft ons een spoedcursus. Avontuurlijk zijn voor vrouwen. Dat allemaal straks. Maar ik heb ook, omdat het de laatste show is... Allemaal leuke cadeaus die ik kan weggeven. Zo heb ik hier voor mij het boek van Lisa Staal. De Liefdesbijbel. Het meest spraakmakende relatieboek aller tijden. Nou, heb je zoiets van, nou, dat moet ik thuis in mijn kast hebben staan? Mail dan even naar lust.bnn.nl en dan zorg ik dat die naar je toe komt. Ik heb nog veel meer cadeautjes. Dus blijf tot 4 uur vannacht luisteren, terwijl we praten over avontuur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 een van onze meest avontuurlijke vrienden van de show. En als je vaker luistert, heb je haar ook al lang en breed voorbij zien komen. Kirsten van der Hul, columnist bij het AD, poëet, change agent... ze gaat straks nog even vertellen wat dat is... en een voorvechter van het avontuur. Ooit verhuisde ze naar Tunesië voor uh, een grote liefde... maar ook voor haar werk reisde ze de hele wereld rond. En in 2013 komt er een boek van haar aan met een fantastische titel. Tenminste, ik vind het fantastisch. The Shevolution. En voor dat boek uh, sprak ze met vrouwen door het hele land. Onder andere over het ja zeggen tegen avontuur. En uit haar boek blijkt dat niet elke vrouw dat durft. En Kirsten die gaat ons vannacht een stoomcursus... het avontuur aangaan geven. Kirsten, goedenacht. Goedenacht, Rijda. Hi, Kirsten. Hi. Even bij het begin beginnen. Voordat ja. we naar het boek gaan... Voordat jij uh, was begonnen, ook zelfs met het boek, ben jij, uh, was jij een change agent. Ja. Een agent van de verandering. Ben je nog steeds. Ja. Wat houdt dat ook weer precies in? Nou, ik help uh, organisaties en soms individuen veranderen. Ja. Dus uh, uh, soms betekent dat dat ik eerst moet helpen bij uh, de vraag, wat willen we eigenlijk veranderen? En uh, meestal weten de mensen die mij bellen dat al wat ze willen veranderen. En dan help ik ze daarbij. Want wat vinden wij simpele stervelingen zo moeilijk aan het veranderen? Ja, veranderen is natuurlijk doodeng voor de meeste mensen. De meeste mensen houden liever alles zoals het is, want dat is bekend. En uh, het onbekende, uh, daar worden heel veel mensen heel onzeker van. Ja. Omdat ze uh, die situatie nog nooit eerder hebben meegemaakt... En dan worden ze uh, in het diepe geworpen, zo voelt dat. En dan weet je niet wat je kan verwachten. Nee. En mensen willen toch graag weten van tevoren uh, hoe dingen gaan verlopen. Wat dat betreft zijn mensen best wel control freaks. Ja, ik, uh, ik denk dat veel mensen zich daar toch in herkennen. Meerdere of mindere mate. Ik natuurlijk zelf ook wel, ondanks dat ik zou zeggen... dat ik ook een avontuurlijk type ben. Maar het is altijd spannend om die nieuwe ja. stappen te zetten. Het is altijd spannend Tuurlijk. om uh, ja, een pad te bewandelen dat je nog niet kent... Is het ook, ja. is het ook. En uh, ik heb dat zelf ook. Ik vind het ook nog steeds eng om iets nieuws, om iets nieuws te doen. Vorig jaar toen uh, was ik VN-vrouwvertegenwoordiger en toen mocht ik de VN toespreken in New York. Nou, toen uh, had je me ook niet moeten zien. Toen was ik natuurlijk ook hartstikke zenuwachtig en vond ik het ook doodeng. En dacht ik bij mezelf, waarom doe ik dit ook alweer? Maar ja, als je er dan staat, en dat is tegelijkertijd ook de oplossing. Als je er dan staat, dan, dan, dan komt de adrenaline bij je los en dan... Uh, gaan veel dingen vaak vanzelf. En daarom hebben ook veel mensen die iets spannend hebben gedaan na afloop een heel goed gevoel over zichzelf, want ze hebben zichzelf overtroffen. Ja. En dat is dus in dat is dus eigenlijk ook uh, les één. In uh, avontuurlijke woorden. Is uh, just do it. Je moet uh, je eigen grenzen verkennen en verleggen. Om, uh, uh, om avontuurlijker te worden. Want je krijgt door het te doen de bevestiging dat je het eigenlijk best kan... dat je het best durft en dat het ook eigenlijk best leuk is, dat avontuur. Ja. Jij bent voor je boek Sheevolution, uh, ja. een boek dat in 2013 uitkomt... Um, ja. ben jij in gesprekken gegaan met vrouwen uh, door heel Nederland. Ja. Onder andere ook over dat avontuur... Uh, wat, wat, wat mij opviel um, uh, in gesprekken die ik met vrouwen had, maar ook, ook met een aantal mannen, is dat uh, vrouwen het vaak lastiger vinden om ja te zeggen uh, tegen iets wat ze eng vinden. Mm. En um, uh, kleine anekdote, vorig jaar toen, uh, toen werd ik gebeld door de redactie van Paul en Witteman of ik daar in de uitzending wilde ik stellen vertellen over wat ik bij de VM ging doen. En uh, voordat die redactrice was uitgepraat had ik al ja gezegd. Ja, want zei, jij dacht, yes, ik, ik ga dit yes, vertellen. Ik dacht eindelijk bij Paul en Witteman, daar had ik al lang van gedroomd om daar aan tafel te zitten en ik wil daar graag zitten. En toen was ze verbaasd, die redactrice. Ze zei, oh, mocht ik jou ja, ja nou ja zeggen? Ik zei, ja. Toen zei ze, nou, uh, de meeste vrouwen die we aan de telefoon hebben, die moeten we wel vier keer terugbellen om ze over te halen. Om en, ja te uh, zeggen? Om ja te zeggen, Tegen zijn ja. programma. Mm -hmm. ja, ja, omdat vrouwen dus, um, uh, het eng vinden om daar te zitten. Ik snap ook wel waarom, het is ook hartstikke eng. En uh, ja, er zitten ook nog steeds minder vrouwen aan tafels in talkshows. Dus dan ben je ook eerder de uitzondering. En ja, je krijgt een heleboel over je heen op Twitter. En ja, het is, het is natuurlijk gewoon spannend live televisie. Daar weet jij natuurlijk alles van. Maar... Ja, je kan op je bek gaan natuurlijk. Je en dan, en dan ziet gaan. iedereen het. Ja, ja. Ja, en, uh, en er kunnen mensen wat vinden van je kapsel... of van je make-up of van je blouse wat ook uh, op Twitter allemaal, allemaal wordt uitgestort. Maar toch zei ik ja, omdat ik dat graag wilde. Ik wilde daar heel graag zitten en ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. En ik vind dat um, uh, vrouwen vaker ja zouden moeten zeggen tegen, tegen het onbekende. Um, ik hoorde laatst bijvoorbeeld van uh, uh, een topman uit het bedrijfsleven. Ik vroeg hem, Goh, waarom zitten er zo weinig topvrouwen in het bedrijfsleven? Hij zei, nou, deels komt dat door de Old Boys Networks... die elkaar nog steeds uh, uh, in het zadel helpen. Maar een deel ligt ook bij vrouwen zelf. Hij zei dat hij vaak had meegemaakt dat hij een vrouw belde voor een topfunk. En dat ze dan ging twijfelen en dat ze zei, nou, ik weet niet of ik dat wel kan. Hij zei, terwijl als ik een man bel voor die topfunctie, die zegt meteen ja... Die, set, springt die boven. Zegt, waarom, waarom bel je me nu pas? Ja, ja. ja en dat is toch uh, dat, die, die onzekerheid en um, um, ja, niet graag de controle willen verliezen. Dat is echt iets um, waar vrouwen volgens mij nog een boel te winnen hebben. En hoe doen we dat dan? Want je zei net al, een belangrijke stap is om gewoon te beginnen... Doe het ja. eens. Doe eens en ja. ervaar dat, dat het eigenlijk allemaal best meevalt of dat het goed komt. Maar ja, die je, emotie... Dat ook, ja, dat kun je ook in kleine, in kleine stapjes doen. Um, uh, wat, ik, uh, wat ik bijvoorbeeld zou, uh, zou adviseren is als je denkt van nou, ik wil, ik wil mijn grenzen wel eens, wel eens verleggen. Uh, ga dan eens proberen om um, uh, een week lang... Um, elke dag iets te doen wat je nog nooit eerder hebt gedaan. En dat kan niet heel klein zijn. Dat kan in je eentje uit eten gaan. Oh, of oké, uh, ja, met de trein naar een stad waar je nog nooit eerder bent geweest. Of uh, iemand om zijn telefoonnummer vragen terwijl je dat eigenlijk nooit zou doen. Of uh, iemand zomaar aanspreken in de trein en zeggen, goh, heb jij een leuke schoenen. En dat zijn allemaal kleine stapjes die je helpen om um, uh, het onverwachte iets minder eng te vinden. Ja, Ja, om avontuurlijker te worden. Ja. Het avontuur ja. aangaan in baby steps. In baby steps. En als je uh, uh, dat een week lang doet, elke dag iets wat je nog nooit eerder hebt gedaan... dan kun je jezelf een doel gaan stellen. Dan kun je een plan maken van waar, wat is nou een avontuur wat ik echt zou willen aangaan... maar wat ik nooit heb gedurfd. Mm. Nou, als je dat voor jezelf opschrijft en dat op een post-it op je koelkast plakt... en elke dag iets doet... wat jou dichterbij uh, dat avontuur brengt. Stel, jou, jouw avontuur is... Um, uh, uh, op een blind date gaan. Stel, ja, dat ja. dat is wat je nog nooit hebt gedaan... en wat je graag zou willen doen. Nou, dan hang je dat op een post-it op je koelkast... en dan ga je gewoon elke dag iets doen... om uh, dat avontuur dichterbij te brengen. Dus dan kan je beginnen met in je omgeving... en vragen of er iemand is die nog een blind date voor je heeft. Ja, of uh, je kan je inschrijven bij, uh, bij een dating... Bureau, of uh, je kan alvast even naar de kappen om uh, je uh, fysiek voor te bereiden op die date. Elke dag iets. En dan uiteindelijk stel je zelf een deadline. Dan moet ik, moet ik dat avontuur zijn aangegaan. Wat een geweldige als, ja. als je het hebt gedaan, dan, dan denk je... Heb ik me daar nou zo druk om gemaakt? Ik vind dit helemaal... En ik vind dit ook super. Dit is gewoon toepasbaar in het dagelijks leven. Hartstikke goed. Kirsten, voor de mensen die helemaal geïnspireerd zijn uh, door wat jij net vertelt... En die, uh, los van deze show, uh, jou zouden willen volgen? Kunnen die naar ja. een website? Wat... Ja, die kunnen, die kunnen mij overal volgen op mijn blog TheChangeAgent.nl. Ze kunnen uh, me volgen op Twitter, at TheChangeAgent. En ze kunnen natuurlijk mijn, uh, mijn columns elke week lezen op dinsdag in het AD. Ja, en in 2013 genieten van dat fantastische boek... met een nog fantastischere titel, Shevolution. Ja, en dat komt uit bij uitgeverij Atlas Contact... Fantastisch. Dank, Kirsten, en goeienacht. Dankjewel, Dankjewel, wel, Tot snel. Doeg. Doeg. Een stappenplan om je avonturen te gaan beleven. Om jezelf over die drempel te helpen. Om een avontuur aan te gaan. Kan je er iets mee? Heb je iets gehoord waarvan je denkt... wacht even, dit is wat ik op dit moment net nodig had? Of heb je zoiets van, nou ja, ik heb het geprobeerd... een beetje ook zoals hoe Kirsten zei... en het is niet helemaal goed gaan en ik weet het niet hoor, ik weet het niet... Al die verhalen, al die meningen, alles wat je meemaakt daarin, dat mag je aan mij vertellen. Ik hoor het graag. 0800 1121. 0800 1121. Mailen mag naar lust.bnn.nl. Lust, lust, lust. Radio 1. Hey Saraya, Frank hier. Um, ja, wij begonnen twee jaar geleden aan dit avontuur. Het avontuur dat lust heet. Uh, we mochten vanuit het niets een programma op gaan zetten midden in de Radio 1 nacht. Ik mocht het uh, produceren en regisseren. Heb ik met heel veel liefde gedaan. Echt met heel veel liefde. We hebben het ook heel goed gehad. We gingen altijd... Uh, ja, soms gingen we samen naar de studio. Dan reden we vanuit Amsterdam samen in jouw autootje naar Hilversum. Maar meestal gingen we ook terug met elkaar. Dat eigenlijk altijd. Dan kon ik uh, bij jou in de auto en dan gingen we samen zo over de snelweg midden in de nacht. Kwart over vier, half vijf reden we dan terug naar Amsterdam. En de ene keer waren we nog lekker aan het kletsen. Hoorde ik alles over je liefdesleven, want daar hadden we het veel over. Of over uh, ja, de dingen die je bezig hielden Soms was ik ook zo moe en dan viel ik in slaap. En dan uh, lag ik lekker naast je te slapen terwijl we naar huis reden. En dan, als we er bijna waren, maakte hij me wakker. Ik heb, uh, ik heb louter goede herinneringen aan onze samenwerking. En ik wens je echt heel veel succes in, het, uh, in het, uh, ja, wat, wat je allemaal gaat doen in je nieuwe avontuur. En uh, ja... Stiekem ben ik ook wel een beetje blij dat je weggaat. <laughs> Want uh, vanaf volgende week mag ik mijn, uh, mijn eigen programma maken nu. Tussen drie en vijf. En dat is een beetje lust, uh, lusturen. Dus dank je wel ook daarvoor. En het gaat je goed. the cheers! Je kan zo'n laatste show van lust niet maken zonder dat je dan uh, de koning der koningen van de popmuziek draait. Michael Jackson hoorde je met zijn Billie Jean. Vannacht in lust praten we over avonturen aangaan, nieuwe avonturen aangaan. Uit je comfortzone stappen en iets doen wat je nooit gedaan hebt. En misschien dat je denkt, Srijden, wat ben je eigenlijk vaag over wat dan dat nieuwe avontuur is wat je gaat beleven. Je gaat weg bij BNN, wat voor nieuwe dingen ga je dan doen? Nou, een hele terechte vraag, maar dan moet ik toch een beetje dat vrouwige antwoord geven. En zeggen, nou, er komen heel veel leuke dingen aan. Maar ik kan er nog niet al te veel over kwijt. Want ik ben in gesprek met partijen om leuke dingen te gaan doen. En het is een beetje, je jinxte toch een beetje. Je geeft het toch een beetje dat ongeluksgevoel als je voortijdig je mond voorbij praat. Maar ik hoop dat jullie me willen vergeven um, dat ik niet concreet kon, kan worden... Maar het zijn in elk geval dromen die ik najaag. Weet je, ik ben niet al te lang geleden dertig geworden. En uh, ik dacht, goh, ik ben dertig. Ik ben jong. Ik heb een fijne liefde in mijn leven. Ik heb een fantastische baan. Ik heb nog geen kinderen. Wat zou ik nou eigenlijk willen doen met mijn leven? En ik stelde die vraag echt aan mezelf. En als je die vraag echt aan jezelf stelt... dan, dan komen er dingen bovenborrelen. En toen dacht ik, goh... Ik heb eigenlijk nog wel heel veel spannende avonturen die ik aan wil gaan. Wat moet ik daarvoor doen? Nou ja, de uitkomst was... Ik, ik moet mezelf vrijmaken. Ruimte maken, tijd en ruimte creëren... om dat nieuwe avontuur aan te gaan. Dus uh, nou, daar hoorde best wel een pittig besluit bij. Onder andere het stoppen met deze show. Spannend. Ja. Heb je ook wel eens zo'n een besluit genomen? Dat je dacht... Uh, ik stap ja. uit mijn veilige zone. Binnen is voor mij natuurlijk toch een hele veilige, prettige zone mm -hmm. geweest. En ik ga iets nieuws proberen. Ik heb dat wel eens gedaan, ja. Ik heb na mijn studie, ik heb marketing gestudeerd. Toen heb ik een fulltime baan gehad als marketingmanager. En um, die heb ik opgezegd om radio te gaan maken. Mm. Dus dat was een heel groot risico. En uh, heel veilig bed waar ik eigenlijk uitgestapt ben. Waarom deed je dat destijds? Nou, ik, ik wilde gewoon radio maken. Ik deed het al, maar ik had zoiets van... ik wilde me echt fulltime oprichten. En ik ga het gewoon proberen. En ik dacht, dat kan niet naast mijn... Naast deze baan. Dacht, en ik wist ik gewoon echt ruimte ja. creëren in mijn leven om dit goed te gaan doen. Ja, en ik keek naar de toekomst. Ik dacht, ik was destijds 23. Ik dacht, als, ik een als er een moment is om het te doen, moet ik het nu doen. Nu kan ik nog leven van heel weinig geld. En nu kan ik nog ja, stage lopen en dat soort dingen weer opnieuw doen. Dus ik dacht, dit is het moment. Als ja. ik nu niet doe, ga ik er later spijt van hebben. De knoop die je doorhakt. Dat moment. Was dat een heftig moment? Dat je zegt van jezelf, ik ga het doen. Nee. nee. Ik had alle vertrouwen in dat het goed zou komen. Ja. Dat is heel raar, maar ik, iedereen vroeg ja, maar je valt in een gat en als het niet lukt... Ik, het gaat lukken. Kijk maar. En wat uh, is je gelukt? Ja. Eigen show op Radio 6. En als het toch niet lukt, dan heb je, je het altijd wel... ja, ding, je hebt het in ieder geval geprobeerd. Dan word je niet oud en dan zeg je... ja, ik wil altijd radio maken, maar ja. Tot zometeen. Tot zometeen.